Op Schiphol zijn twee mensen opgepakt vanwege mensensmokkel en identiteitsfraude. Het zijn een man van 40 uit Rotterdam en een waarschijnlijk minderjarige jongen. Ze vlogen van Griekenland naar Nederland. De vliegtuigbemanning vond dat ze zich verdacht gedroegen. De mont denkt dat de jongen door de Rotterdammer werd meegesmokkeld. De jongen had een ID-kaart bij zich die niet van hem was. Steeds meer ouders kunnen de schoolspullen van hun kinderen niet meer betalen. Dat komt door de hoge energierekening en de stijgende prijzen. Een stichting die ouders helpt met bijvoorbeeld een Rugtas of laptop zegt dat dit jaar een kwart meer mensen bij ze aankloppen. Doordat er zoveel aanvragen zijn, duurt dat lang voordat kinderen hun spullen hebben. Het is niet goed te zeggen of zware coronamaatregelen, zoals de avondklok of schoolsluitingen, effect hebben gehad. De overheid heeft dat niet goed bijgehouden, zegt de onderzoeksraad voor veiligheid. De raad heeft een dringend advies aan het kabinet, vertelt verslaggever Gerry Eikhoff. Ga als de Wiedenwerger alsnog het effect van de maatregelen evalueren, zodat je daar bij een volgende golf je beleid op kunt baseren. Dat je meer kennis hebt. Ga als de Wiedenwerger aan de gang, het liefst vanmiddag nog. En het duurt nog ruim twee weken voordat het Halloween is, maar de familie Jacobs in Breukelen kon niet wachten. Hun hele voortuin is nu al spookachtig versierd, compleet met geluid, licht en speciale effecten, om hun buurtgenoten lekker te laten griezelen. Hartstikke leuk. Dat is de sensatie van de buurt elk jaar, hoor. We gaan er met plezier elke avond even wandelen hier. Knopje drukken en dan gaat er weer wat gebeuren. Word jij al wakker van de heksen? Als ik dan in mijn bed lig en dan druk allemaal mensen, hoor ik ze allemaal. Het kost wel een hoop stroom, zegt de familie, maar zolang ze het kunnen betalen... kan je nog lekker komen giezelen, inbreukelen. Het weer, een nou, rustig herfstweertje met eerst zon, later wat wolken. Gaatje op 15, morgen begin nat. En door de wind voelt het ook wat frisser aan dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de N235. De weg Amsterdam-Purmerend tussen het Schouw en Ilpendam is de weg in beide richtingen dicht.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 Dit waren achterinvolgers Adel met Easy On Me. Gevolgd door The Sun In Can't Shine Anymore van The Walker Brothers. En de volgende is Van Abba. My love, my life. Even een waarschuwing voor mensen die met een stok lopen. Op het raadhuisplein moet je goed opletten waar je loopt. Lopend naar het kerkplein ter hoogte van Noble Tree... diverse kleine vierkante staven tussen de straatstenen geplaatst. Waarvoor ze dienen is onbekend, maar wel is gebleken dat je een flinke smak maakt... als het uiteinde van de stok in de opening van het vierkante gaatje verdwijnt. Een gewaarschuwing telt voor...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 Hoe het met je gaat en of je... Weer zie Josephine van Chris Ria. VIP Zandvoort roept vrijwilligerorganisatie op tot het nomineren van vrijwilligers voor de Niekmeijer Vrijwilligersprijs 2022. Stuur een mail met korte onderbouwing waarom deze vrijwilliger het extra verdient om voorgedragen te worden voor de Niekmeijerprijs. Stuur het naar info VIP-Zandvoort.nl. Nomineren kan tot 31 oktober. De volgende is Lex stick together, Brian Ferry. Het was een Nederlandse band die in 1975 werd opgericht door Hans Vermeulen... na het uiteenvallen van Sandy Coast. In de eerste aanleg was het een gelegenheidsformatie... maar de groep zou ook veel achtergrond en studiowerk doen. Ze begeleiden Lucifer bij de opnames House for Sale... en hun eigen zangeres, Anita Meijer, in 1976 bij het nummer The Alternative Way... In 1978 verscheen het album The Rainbow Train... waarvan de single Heaven on Earth een bescheiden hit werd. In 1979 bereikte de single Another Band het net niet de top 30. Na wisselingen van de, in de bezetting werd de naam in 1979 afgekoord met Train. Niet lang daarna werd de band ontbonden. Hier zijn The Rainbow Train met Heaven on Earth... God is watching you. Aan de achterin volgens Love Hurts van Nazareth en New Kids in Town van de Eagles. De jaarlijkse verkiezing van de ondernemer van het jaar komt er weer aan. Ieder najaar wordt na het hoogseizoen gepeild welke ondernemers het volgens de zandforters goed heeft gedaan. Voorafgaand aan de verkiezingen wordt aan de zandvoerters gevraagd wie zij vinden dat een waardering op zijn plaats is. Voor alle inzendingen wordt een shortlist gemaakt... waarna negen ondernemers in drie categorieën uit gaan maken... wie uiteindelijk het predicaat ondernemer van het jaar een jaar lang mogen uitdragen. Bedrijven kunnen worden genomineerd in één van de volgende categorieën. Horeca, retail en overige. Stuur een mail naar ovhj.nl of gebruik hiervoor de Zandvoort-app... Geef de naam en het vestigingsadres op en, niet onbelangrijk, geef een korte motivatie van uw nominatie. Over twee weken worden de kandidaten bekendgemaakt en vanaf dan kan er weer drie weken lang volop gestemd worden. Een vakjury zal de genomineerde bedrijven bezoeken en een beoordeling geven die meetelt voor de einduitslag. De organisatie is wederom in handen van Beach Promotion en de Zandvoortse Courant. Ze zullen op donderdag 17 november in opdracht van de gemeente Zandvoort weer een geheel verzorgde avond in de haven van Zandvoort presenteren. Waar de ondernemer van het jaar voor 2022 zal worden bekendgemaakt. En de volgende is We've Got Tonight. Kenny Rogers en Sheena Easton. Keep in my Turn out the light Wakkers Academie aan zee. Vanaf 14 oktober organiseert de Wakkers Academie en het Zandvoort Museum... een tentoonstelling met docenten en alumni van de academie. Daarin tonen zij hedendaagse werk. Geïnspireerd door Zandvoort en omgeving. Vanaf 14 oktober tot 15 januari. Geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon en de museumkaart is gratis. Workshop Interieur Schilderen Dorien van Diemen. Datum zaterdag 15 oktober. De locatie Protestantse Kerk in Zandvoort. Van 2 tot 4 uur. De prijs 22,50 En inschrijven via wakkersacademie.nl. concert. Pianeduo Bed Flow. Kerkpleinconcert. 16 oktober. Aanvang 3 uur. En de kerk is open vanaf half 3. De eind is ongeveer vijf uur. De toegang is vijf euro en aanmelden via info at DJ herfstvakantie Workshop Beat at the Beats ruimte Oude Brandweerkazerne 20 oktober van 10 tot 12 Toegang vijf euro per kind Reserveren via info zandvoortsmuseum.nl Zandvoort Art. Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober... op deze dagen staat Zandvoort weer volledig in het teken van kunst. Zandvoort kent schrijvers, dichters, kunstenaars... muzikanten en creatieve ondernemers. Tijdens Zandvoort Art combineren we het beste wat Zandvoort te bieden heeft. Horeca en cultuur gaan uitstekend samen... en daarom vind je tijdens Zandvoort Art niet alleen werken in Zandvoort Museum en ateliers, maar ook bij diverse ondernemers... in winkels, restaurants, bars, hotel, kerken en leegstaande gebouwen. Zaterdag 15 en 16 oktober vanaf 11 tot 5 uur. En de toegang is gratis.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 Het was corner met I want to know what love is. Super blij en trots melden de dames van de ruilwinkel van Sinkel dat ze ook dit jaar weer een aantal goede doelen kunnen vergrassen met een donatie. Deze keer zijn het zes organisaties en stichtingen die kunnen rekenen op een financiële bijdrage. Stichting Vrienden van Nieuw Unicum voor de hulpvraag van de bewoners voor diverse afdelingen, de woonvorm Huis in de Duinen, afdeling De Branding en de Bodaan in Bentveld en woonvoorziening De Achtsprong. Verder ontvangen Amsterdam City Swam voor spierziekte ALS en stichting Metakids voor onderzoek van metabole ziekte hebben inmiddels allemaal een bijdrage ontvangen. Het concept van de ruilwinkel is ijzersterk en de dames die in het prachtige pand aan de Haltenstaat 17 a werken, doen dit op vrijwillige basis. Het concept is iets brengen wat men kwijt wil en daarvoor iets anders meenemen uit de winkel. Het ingebrachte product moet natuurlijk qua kosten wel in verhouding met elkaar zijn. Bijbetaling kan en mag en uiteraard kan men ook tegen betaling iets kopen uit de ruilwinkel. De opbrengst minus de kostprijs wordt beschikbaar gesteld aan goede doelen in en rondom Zandvoort. Het zijn allemaal doelen die een donatie heel goed kunnen gebruiken. Daarom danken wij alle Zandvoorters die de ruilwinkel, in welke vorm dan ook, ondersteunen. De volgende is de 3 J's. Hou van mij. Ik hoor de stem van haar stem. Het is niet zo'n traan veroorzaakt door de wind, maar in die zijn oorsprong vindt. In een hart dat hevig lijkt, in de liefde strijd, Zeker maar voorzichtig zeg je zacht, er wordt voorlopig ander weer verwacht. Ik begrijp wat je bedoelt Maar mijn hoofd wordt overspoeld Met gedachten aan mijn tijd Van onzekerheid het strand schreef het water woorden in het zand. Er jankt mee eeuw die hoorde wat ik dacht. Mijn hart had schreeuwt om kracht. In mijn onmacht rijk mijn hand, maar jij verdwijnt in het achterland. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. The continent of Atlantis was een eiland, which lay before the great flood, in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land, that from her western shores, those beautiful sailors journeyed to the south, and the North Americas with ease, in their ships with painted sails. To the east, Africa, was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the twelve.